12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De dierenarts uit de spotjes van wakker dier reageert op de aantijging... dat hij helemaal niks van plofkippen weet. Verder een mediaforum met Asja ten Broek en Aad van de Heuvel. Nu is het NOS-journaal Jan van de Putten. Goedemiddag. Toch veel dingen misgegaan bij de verkiezingen in Zimbabwe. Rajoy spreekt in het Spaanse parlement over corruptiebeschuldiging... en grote opruimactie op het strand... Het is zonnig en droog en zomers tot tropisch warm. 25 graden op het strand en 28 tot 32 in het binnenland. Het blijft vanavond nog lang warm en ook morgen is het weer zonnig en uh, ja, warm tot heet. 32 tot 35 graden, aan zee rond 28 graden. En morgenavond neemt de kans op onweer toe. Ja, er is toch nogal wat misgegaan bij de presidentsverkiezingen gisteren in Zimbabwe. Dat zeggen verkiezingswaarnemers. We gaan contact zoeken met correspondent Ellis van Gelder. Ellis, wat zeggen die waarnemers over de gang van zaken van gisteren? Ja, deze waarnemers, dat is een groep van waarnemers van Zimbabweanse waarnemers, van 7000. Ja, en die zeggen van, uh, ja, het is eigenlijk niet voldoende als de uh, verkiezingen vredig verlopen om geloofwaardig te zijn. Want iedereen moet ook een kans krijgen om zich te registreren en om te stemmen. Ja, en zij zeggen, dat is dus niet gebeurd. Uh, sowieso was het in het begin al heel moeilijk voor sommige stemmers om zich te registreren. Vooral in de steden. Het gezien worden als, zeg maar, Bart Swangirai, uh, die het opnam tegen Mugabe van de Indy Sideman. Aanhang, het meeste aanhang heeft. En eh, ook zijn heel veel mensen gisteren toch weggestuurd bij stembureaus. En ook dat gebeurde vooral in de steden. En het tellen van de stemmen is nu aan de gang. Gaat dat wel eerlijk? Ja, die hoop is er wel. En er zijn waarnemers van alle partijen bij aanwezig bij het stemmen. Het tellen gebeurt in de stembureaus zelf. En ik zit nu te wachten op een persconferentie van de kiescommissie. En daar hopen we dat ze misschien al iets bekend gaan maken over hoe nu het proces gaat. Intussen hebben Mugabe's kant en het Twangiraj's kant alweer schoten voor de boeg gelost. Wat hebben ze gezegd? Ja, eigenlijk nog niks officieel. Het zijn eigenlijk alleen maar geruchten. Er zijn een aantal persbureaus die zeggen dat ze de bronnen hebben gesproken in de ZANU-PF. En de ZANU-PF zou gezegd hebben van, nou ja, wij hebben gewonnen. Maar zoals ik zeg, het is een gerucht, een anonieme bron. Dus er is nog niks officieel. Eh, de MDC van Tsangirai, die zegt wel dat er fraude gepleegd is. Eh, zij hebben ook vanmiddag nog een bijeenkomst. En dan zullen we de kant van de MDC gaan horen. Ja, als er fraude gepleegd is, dan gaat het heel moeilijk zijn om te bewijzen voor de MDC. Omdat het dus ja, erop lijkt dat het vooral dan gebeurd zou kunnen zijn met het registreren van de stemmen. En ja, het gewoon niet kloppen van de lijst van stemgerechtigden. Alice van Gelder in Zimbabwe.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 Ja, het was nogal rumoerig vanmorgen in de Spaanse Senaat. De voorzitter moest de oppositie tot stilte manen. De Spaanse premier, Rajoy, reageerde voor het eerst op beschuldigingen van corruptie. Correspondent Jessica van Spengen, jij hebt het gevolgd. Wat heeft Rajoy erover gezegd? Ja, premier Gooi blijft ontkennen dat er een zwarte boekhouding was bij de Partido Popular. Opvallend was dat hij voor het eerst de naam noemde van de oud-penningmeester van de PP, eh, Luis Barsenas. Deze man beweert dat hij jarenlang een zwarte boekhouding heeft bijgehouden... en dat hij daaruit bonussen heeft uitgedeeld aan hoge partijleden, ook aan premier Goy. Maar over deze man zei premier Goy het volgende. Los hechos sobre los ik wil informeren camera zijn resumen. En...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 Ja, de oppositie blijft zijn aftreden eisen. De oppositieleider zei, deze premier die uh, berokkent alleen maar schade aan het land toe, uh, terwijl het land er zo slecht voor staat. Hij had ook eerder openheid van zaken moeten geven. Um, daarnaast de Spanjaarden, zojuist in El Mundo verscheen een peiling. Um, daarin werd gevraagd, wie vond u het meest betrouwbaar vanochtend, of de oppositieleider of Rajoy? Ja, dan kiest toch de meerderheid voor de oppositieleider. Maar er is nog niets bewezen. En het is wel zo dat er een aantal partijleden zijn die al gezegd hebben dat er wel een zwarte boekhouding bestond, dat zij wel uh, geld hebben aangenomen. Maar uh, ja, gooi blijft het ontkennen en uiteindelijk moet het dus verder onderzocht worden. Um, ja, dat kan zijn dat dat best een hele tijd gaat duren uiteindelijk. gooi zei: Ik geef het nu in handen van justitie. Wat hiervoor veel onrust de afgelopen week zorgde... was dat het duidelijk werd dat de hoogste rechter... die uiteindelijk dan uitspraak moet gaan doen... ook lid is van de de Populaar. Ja, dat is nog niks bewezen. Voorlopig komt de premier hier dus mee weg. Hede toestand allemaal. Jessica van Spengen in Spanje. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De man van 23, die eergisteren in de gevangenis in Nieuwegein... werd doodgestoken, zat onterecht vast. Dat zegt de advocaat van het slachtoffer. Die man was veroordeeld voor een aantal inbraken, maar had daartegen hoge beroep ingesteld, zijn advocaat. Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 11 juni aangegeven dat mijn cliënt wegens persoonlijke omstandigheden moet worden geschorst. Dat betekent dat hij naar huis mag, in verband met werk en opleiding was dat in dit geval. Dus om die reden is ons standpunt dat hij al lang vrijgelaten had moeten worden. Ons advocaat besloot het OM om een oude straf ten uitvoer te leggen. En het Openbaar Ministerie wil nog niet reageren op dat verwijt. De ambities zijn groot. Vrijwilligers willen in de komende 24 uur het hele Noordzeestrand schoonmaken. En de actie staat op het punt van beginnen op het strand bij Katzand. En daar is ook verslaggever Paul Sanders. Zijn er veel vrijwilligers op afgekomen, Paul? Nou, er zijn vooral heel veel strandgasten die, uh, die het allemaal een goed uh, hart toedragen. Natuurlijk het doel om die stranden schoon te houden. Maar goed, die strandgasten zijn toch ook vooral wel eens het probleem. Want de meeste mensen die genieten van het strand, genieten van het zand en de zee en van de zon. Maar laten ook een hoop rotzooi achter. Er staat een, uh, een tiental vrijwilligers staat klaar om, uh, om straks de eerste etappe naar Brescus te gaan lopen. En de bedoeling is dat ze dus alle afval die ze onderweg mee uh, uh, vinden, dat ze die mee gaan nemen... En dat zal ondertussen natuurlijk ook de strandbezoeker een beetje bewust maken van het feit dat ze hun rotsvormen moeten opruimen. Want het is een probleem ook voor de gemeente die verantwoordelijk is voor het schoonhouden van het strand. Ik sprak zojuist met Peter Ploegaard, dat is de wethouder van de gemeente Sluis. Daar hoort ook Katzand bij. En ik vroeg hem of afval op het strand een probleem is. Ja, ik denk het wel. Het strand is natuurlijk voor ons het kapitaal wat we hebben. Hè. We zijn een toeristische gemeente. En dan moet je, je kapitaal moet je goed onderhouden. En afval uh, hoort dan niet op het strand. En uh, ja, het is logisch natuurlijk dat de toeristen, de, de strandgasten die hier komen... dat inderdaad af en toe ja, niet altijd bewust, maar wel wat dingen achterlaten. En dan is het onze zorg in feite om te zorgen dat de andere dag die stranden weer perfect uh, schoon zijn. En uh, we zijn nu inmiddels al denk ik tien jaar lang uh, de schoonste stranden van, uh, van Nederland. En dan moet je proberen vol te houden natuurlijk. Maar dat gaat niet zomaar, dat kost geld. Dat kost geld, dat kost inspanning. Uh, mensen ook vanaf de strandpaviljoens die daaraan uh, meewerken, we hebben een service team dat iedere morgen voor dag en douw al uh, opstaat om te zorgen dat die stranden op het moment dat de badgasten komen, dat die al. Uh op een schoon strand terecht kunnen. We hebben een serviceteam, Piet Michielsen die uh, voert dat aan. Heeft speciale apparatuur om zeg maar het, het zand te, te zeven. Waardoor ook inderdaad die peuken, dat die er ook uit uh, gehaald worden. Ja. Uh, het kost moeite, het kost geld. Dus u, het is u eigenlijk alles aan gelegen om een helpende hand te krijgen van de bezoekers. Dat ze zelf hun rotzooi opruimen. Ja inderdaad, het is een beetje een gedragsbeïnvloeding inderdaad ook van de badgasten zelf. Uh, als ze op strand zijn, dat je ook je spullen ook meeneemt. Als je bij iemand op visite gaat en je bent gast, dan laat je ook geen troep achter. Dan neem je dat ook mee. Of je deponeert het daarvoor afvalbakken. We hebben er hier bijvoorbeeld langs uh, de stranden van de gemeente Sluis op 15 kilometer hebben we ongeveer 400 staan. Dus het, is, het hoeft geen moeite te zijn. Binnen handbereik is is inderdaad een afvalbak aanwezig. En ook de standpaviljoens die, uh, die leveren uh, desgewenste uh, afvaltasjes die je daarna ook weer daar kunt afgeven. Dus je hoeft het niet uh, te laten liggen. Je kunt het kwijt. Ja, dat was de wethouder Peter Ploeghaart van de gemeente Sluis, waar Katzand bij hoort. Over enkele minuten, dan gaat hier de My Beach Challenge van start. Dan gaat het richting Brescus en dan wordt het strand een stuk schoner dan het nu al is. Als anders in Katzand. Nederlandse bedrijven die het van de export moeten hebben, gaan in de rest van het jaar weer groeien. Dat voorspelt ING op basis van positieve signalen uit de Verenigde Staten en de eurozone. In april kromp de export, voor het eerst in anderhalf jaar. En eh, ING verwacht dat die dip vanwege de economische verbeteringen in de VS snel voorbij zal zijn. In de bouw en de detailhandel blijft het voorlopig wel kwakkelen. Voor die sectoren voorspelt ING ook voor volgend jaar een krimp. Het waterschap Zuiderzeeland pompt vanwege de aanhoudende droogte extra water uit het Markermeer naar het Veluwemeer. Dat gebeurt op verzoek van Rijkswaterstaat om het water in het Veluwemeer op peil te houden. Dat pompen gaat zeker vier dagen door en maandag wordt de situatie opnieuw bekeken. De Rabobank heeft opnieuw een storing. Internetbankieren is maar gedeeltelijk beschikbaar. En dat geldt ook voor bankieren via smartphone, tablet of de Rabofoon. Door de storing kunnen klanten geen online betalingen doen. Ze kunnen ook hun saldoinformatie niet bekijken. ING en online beleggen, uh, ideal moet ik zeggen, en online beleggen werken wel. En hoe lang die storing nog gaat duren is niet duidelijk. In juni kampt de Rabobank ook geregeld met storingen. De Zweedse regering werd al in 2009 gewaarschuwd voor de koop van energiebedrijf NUON door het staatsbedrijf Vattenfall. In een rapport van consultantsbureau McKinsey staat dat de koop van NUON risico's met zich zou meebrengen en relatief weinig zou opleveren. Dat rapport is in handen nu van de Zweedse omroep SVT. Vattenfall kocht het Nederlands energiebedrijf in 2009 voor meer dan 10 miljard euro. Inmiddels is de waarde van NUON gezakt tot onder de 6 miljard. En de kans bestaat dat Vattenval vanwege die tegenvaller... extra geld nodig heeft van de staat. Sport. Nou, het was vanmorgen bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Barcelona... eindelijk de beurt aan de Ranomi Kromowidjojo. Ze zwom in de series van de 100 meter vrije slag. En ze heeft zich geplaatst voor de halve finales. Bob van der Tak, wat voor indruk maakte Kromowidjojo op jou? Ja, dat is moeilijk te zeggen eigenlijk, want het was nogal een gedoseerde race... zoals ze die wel vaker zwemt in de ochtend. Kromo Jojo geeft dan nog niet vol gas, bouwt behoorlijk wat reserve in. En dat deed ze ook vanmorgen. Ze kwam uit op een tijd boven de 54 seconden. Maar dat vind ik eerlijk gezegd zelfs voor de ochtend toch redelijk aan de trage kant. Maar goed, Kromo Jojo wel gewoon als vijfde door naar de halve finale. En dat is natuurlijk het voornaamste zo in de ochtend. Maar... Ja, 54-12 dus voor Chromo Jojo. Heemskerk, Femke Heemskerk was er ook in deze... Serie, ze zwommen ook nog tegen elkaar, zelfs in dezelfde heat. In Heemskerk zat maar 900 achter Kromo Jojo. noteerde de zesde tijd 54-21. Maar ja, dat zijn toch tijden die een beetje schril afsteken bij uh, Kate Campbell, de Australische. Want die noteerde een tijd van 53-24 en was dus bijna een seconde sneller dan Kromo Jojo. Ja, is ook inderdaad beter? Of zwemt zij gewoon uh, s morgens al met vol uh, gas erop? Nou, nee, volgas was het nog niet, hoor, bij Campbell. Ja, Campbell is uh, gewoon in een supervorm eigenlijk het hele seizoen al. Maakt grote indruk. Uh, de Australische is al drie keer onder de 53 seconden gezwommen in het voorseizoen. En dat is eigenlijk een unicum. Dat, uh, dat is nog nooit eerder gebeurd. En ook op de estafette was Campbell heel snel, met een hele snelle splittijd. En uh, ja, ook nu in de ochtend was ze dus weer uh, bijzonder snel. Want uh, die 53, 24, dat is uh, voor in de ochtend echt... Uh, een prima tijd, een bijzonder goede tijd. En uh, ja, uh, Campbell voor mij toch de favoriet morgen voor het goud. Uh, meer nog dan uh, with Jojo. Maar goed, we krijgen nog een halve finale natuurlijk uh, vanavond. Dus uh, dan uh, liggen de kaarten misschien alweer ietsje anders. Maar op dit moment zou ik zeggen, Campbell favoriet en Chroma with Jojo underdog. Het klinkt gek, maar het is wel zo klinkt gek, het is alweer het eind van de uitzending. Het is 13 over 12. Uh, Johnson Hoka bij de AWB, files? Ja, die staan inderdaad op de A4 Antwerpen richting Berghemsoom. Twee kilometer voor knooppunt Marquisaat. Dat komt door een lange file op de A58 richting Vlissingen. Daar staat tussen knooppunt de Stok en Ridland 12 kilometer. Dan de A16 Rotterdam-Breda in beide richtingen, bij de Van brie -Nordbrug. Daar staan files van twee kilometer. Op de parallelrijbaan is een ongeluk gebeurd. Staat twee, er zijn twee rijstoken dicht. En vertraging richting Zierikzee op de N9. Daar staat tussen Knop het Hellegatsplein en Den Bommel 4 kilometer. En verderop staat tussen Bruinissen en Nieuwekerk 2 kilometer. Hoofdpunten van deze uitzending. Volgens waarnemers is er toch nog heel wat misgegaan bij de presidentsverkiezingen in Zimbabwe. De Spaanse premier Agoy heeft in het parlement corruptiebeschuldigingen tegengesproken. En vandaag is er een grote schoonmaakactie op de Nederlandse stranden. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen, de met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, paroolcolumnist en ook presentator John Jansen van Galen stelt de toneelstukjes op radio en tv aan de kaak. In het mediaforum praten we daarover door met columnist en freelancejournalist Asja ten Broeke en journalist en programmamaker Aad van de Heuvel. Want in hoeverre is een interruptie van Jan Mulder bij De Wereld Draait Door echt spontaan? dan betekent dat wel dat mensen die nu al koopkrachtproblemen hebben... dat die meer belasting maar moeten betalen. Maar dat betaalen. vindt u dus belangrijker dan nee, dat er eventueel dood vindt Dat vind ik niet vallen. belangrijker. Ik vind dat één ja, ja, van de Geef nou dat u dat, dat, dat belangrijk ik... nou, vindt. Ik, ik ga niet iets toegeven wat ik niet vind. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Erik Nijland uit Markelo. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws Nieuwsuur moet morgen voor de rechten verschijnen. Het programma wil beelden gebruiken uit een psychiatrische zorginstelling... waarop te zien is hoe een patiënt door vier medewerkers hardhandig in bedwang wordt gehouden. De vrouw zou uiteindelijk aan haar verwondingen overlijden. De zorginstelling eist nu in kort geding dat Nieuwsuur de beelden niet mag uitzenden... omdat ze vrezen dat de privacy van de medewerkers wordt geschonden. Adjunct hoofdredacteur Rob Koster van Nieuwsuur wilde niet in onze uitzending reageren, omdat hij eerst het oordeel van de rechter wil afwachten. Wel wil hij kwijt dat Nieuwsuur de beelden heel graag wil tonen, omdat beelden meer impact hebben dan woorden en daarmee maken we meer discussie los, zegt hij. Morgen hoort Nieuwsuur of de beelden mogen worden gebruikt. De divisie Live bestaat niet meer. Fox Sports begint vandaag met uitzenden. Voor de kijkers zitten er een paar vernieuwingen aan te komen. Zo moeten er camera's komen die boven het voetbalveld hangen. Zoals je dat nu alleen bij grote toernooien ziet. Zijn er ook nieuwe studio's die volgens presentator Jan Joos van Gangelen op een soort ruimteschip lijken. Maar er is meer. Zowel op ons tweede scherm, dat heet Sidekick... kan de kijker uh, zelf bijvoorbeeld doelpunten uit zijn eigen standpunt nog eens even terugzien. Dus ik noem maar wat, morgen bij Ajax Roda... ...hebben wij uh, acht camera's. Nou, dan valt er bijvoorbeeld een doelpunt. Kan de kijker thuis ook eens even op zijn computer zeggen... ...ik wil hem nog eens even via camera 3 zien. Nou, dat kan dan. Of via camera 5. Dat zijn allemaal nieuwe trucjes die we dit seizoen gaan, gaan toepassen... ...om de kijker nog eens te verwennen. Aan de naam moet Van Gangler overigens nog wel even wennen. Nou, ik moet zeggen, we hebben van de week gerepeteerd... ...want we hebben niet alleen een nieuwe naam... ...maar ook drie hagelnieuwe, prachtig mooie, grote studio's. En bij het repeteren struikelde ik geregeld over... Fox Sports Eredivisie of Fox Sports International of Fox Sports Live. Dus ik moet dat tongbrekertje nog wel eventjes onder de knie zien te krijgen. Jan Joost hoopt dat door de vernieuwingen meer mensen abonnee worden van de zender... want het beoogde aantal van 800.000 is nog niet gehaald. Ze zitten nu op ruim 600.000 abonnees. De nieuwe campagne van wakker dier tegen de plofkip levert de nodige kritiek op. De organisatie stelt dat door veel te snelle groei en slechte leefomstandigheden ernstige problemen ontstaan die dan weer door antibiotica moeten worden bestreden. Albert Heijn vindt de actie misplaatst. Centraal Bureau Levensmiddelen is ook niet te spreken over de nieuwe campagne. En de Nederlandse vakbond Pluimveehouders twijfelt zelfs of de dierarts die in de spotjes voorbij komt wel weet waar hij het over heeft. Dit zei Jan Brok van de Pluimveehoudersbond gisteravond in Nieuwsuur. Vind ik heel leuk dat zo'n dierenarts dat vertelt. Als er een dierenarts is die verstand heeft van reptielen... moet hij bij zijn vak blijven en laat hij daarover praten... en laat hij niet praten over dieren waar hij geen verstand van heeft. Dit en is een dierenarts voor reptielen, zegt u? Dat is mij verteld. Dat is u verteld? Ja. Okay, maar... Een dierenarts uit Hatje, Amsterdam. Zeggen ze. Maar hij zou gelijk kunnen hebben, of niet? Nee. De dierenarts in kwestie is Marno Wolters en die is nu aan de telefoon. Dag meneer Wolters. Ja, goedemiddag. Volgens de heer Brok hebt u geen verstand van plofkippen? Dat waren ik te betwijfelen. Uh, ik doe ook reptielen, dat is uh, een deel van mijn werk. Ik werk, ik werk heel veel met exoten, uh, ook voor verschillende instellingen ook en binnen de praktijk. Uh, maar voor de rest heb ik uh, verstand van uh, een nogal breed scala aan dieren. En uh, ja, dus je opmerking dat ik alleen maar verstand van reptielen zou hebben, die uh, snijdt uh, totaal geen hout. Wat Wa want de, hoe lang bent u al dierenarts? Ik ben volgend jaar 40 jaar dierenarts. Kijk aan, ik heb alles voorbij zien komen ongeveer. Ik heb alles voorbij zien komen. Ja, en ook plofkippen. Ook plofkippen, ja. Ja. Nou ja, voornamelijk in de vorm van de verpakking in de supermarkt. <laughs> ja. Maar ik heb een, een half jaar geleden ook een aantal plofkippen uh, klinisch uh, onderzocht. En uh, daar wat bloedtesten en, uh, op, op laten uh, doen. En uh, rundgefoto's dus gemaakt in het kader van aantonen van uh, de, de gezondheid of ongezondheidstoestand van deze dieren. Mm. Dus uh, ik heb ze met eigen ogen mogen uh, aanschouwen. Hoe is, hoe, be, hoe, is, dus, uh, hoe is wakker dier bij u terechtgekomen? Nou, ze, ze uh, weten dat ik uh, uh, mij bezighoud met uh, ja, wat, wat, uh, een wat breder scala aan dieren. En uh, een van de medewerkers die daar werkte, uh, die nog steeds werkt, die, uh, die kende mij. En die heeft mij op een gegeven moment benaderd. En, uh, omdat ik ook uh, ja, wel enigszins actief ben in een uh, uh, ja, dierenbeschermingachtige omgeving. Maar dacht u gelijk, ik ga meedoen? Nee, nee, nee, dat was voor mij toch wel even, nee, ik heb er zeker wel een maand over moeten nadenken en me goed moeten, moeten inlezen in uh, uh, vooral ook de onderzoeken die vooraf zijn gegaan uh, aan deze campagne. Uh, en ook ja, de, de, de, de omstandigheden in die, uh, in, in, in die stallen uh, heb ik uh, goed doorgenomen. Uh, en uiteindelijk uh, ja, was het uh, uh, iets wat toch een beetje in het verlengstuk uh, ligt van hoe ik met dieren omga. En ik heb gezegd, oké, okay, nou daar kan ik als mens en als dierarts uh, wel achter staan. Ja. En uh, we gaan ermee door. Want Wakker Dier staat bekend, he, om de harde campagnes. Uh, naming en shaming, daar doen ze gewoon aan. Uh, had ja. u daar ja. rekening mee gehouden dat dat ook uh, zich op u zou afstralen? Nou, daar heb ik uiteraard uh, ook over nagedacht, ook in mijn directe omgeving, ook mensen uit mijn beroepsgroep. Uh, Sommigen die zeiden van nou ja, het is niet anders, anderen zeiden ik zou het vooral niet doen. Uh, het is ook een, een ja, manier om de, ja, de hele discussie op scherp te stellen. En de, ja, dan neem je standpunten in die ja, misschien uh, een beetje uh, uh, buiten het midden liggen, maar die wel uh, oproepen tot een reactie. En mogelijk dat zo'n reactie in een voortgaande discussie dan uh, tot iets leidt. Ja. Maar uh, ja... De bottomline is natuurlijk toch, of je, de, hoe je het ook wilt of keert, dat die, die, die plofkippen waarvan wij vinden dat we die massaal moeten eten... natuurlijk een vreselijk leven hebben gehad. Ja. En de, ja. dat begint natuurlijk met, met klein. Maar op het moment dat ze in die laatste levensfase zitten... is dat gewoon echt. Dat wil je niet zien. Als je dat gezien hebt, dan denk je van... ik eet geen, pop, geen plofkip meer. Dus dat is voor mij wel duidelijk. Hoor. Meneer Wolters, nog één vraag van mijn kant over dat filmpje. Want u bent ja. daarin te zien met een, een, een witte doktersjas aan. En daar, steek, ja. daar zitten dan twee badges op. Eentje met uw naam en eentje met, met het woord dierenarts. Ja. Dat ziet er nogal knullig uit, vind ik eerlijk gezegd. Nou, dit is een jas die ik uh, nog even uit de, de motteballen heb gehaald. En het, het moest in ieder geval wit zijn. Uh, maar wat is er tegen het woord dierenarts? Ja, ja, nee, ja, niks. Maar ik bedoel, als je naar de dierenarts gaat, dan denk je toch dat daar een dierenarts achter de tafel zit. Dan hoef je dat nou, niet als een ondertitel ook... op je jasje te dragen. Klopt ja, maar we hebben ook uh, assistentes. En tegenwoordig heb je zoveel vrouwelijke dierenartsen dat er soms een moeilijke onderscheid maken is tussen de assistenten okay. en dierenartsen En dat kan heel veel verwarring geven, kan je vertellen. U, u, u, u bent de haan, zeg maar, in dit geval. Nou, er zijn heel weinig haantjes nog, maar in dit geval ben ik... en, en dierenarts en haan, ja, dat klopt okay. ja. Dank dat u even de telefoon kwam. Dierenarts Marno Heer. Wolters, die wel degelijk verstand heeft van plofkippen dus. Okay, de telegraaf is in verlegenheid gebracht door een boek in de eigen webshop. Het boek Zwarte Zalf gaat over een omstreden therapie tegen kanker... waarbij er een zwarte zalf gebruikt moet worden die van buitenaf... Moeren zal vernietigen. Gisteren had de krant een groot artikel over een man die deze zal verkoopt via Facebook, waarbij er duidelijk in het artikel werd vermeld dat de therapie niet werkt en zelfs ernstige huidschade kan veroorzaken. Dus werd de krant behoorlijk in verlegenheid gebracht toen werd gezegd, hé hey jongens, dat boek staat ook in jullie eigen webshop. En de Telegraaf heeft al zijn haast het boek uit die webshop verwijderd. De opkomst van de tablet en de smartphone hebben er niet voor gezorgd dat we meer gezellig met z'n allen voor de tv in de woonkamer gaan zitten. Dat blijkt uit Britse onderzoek, uitgevoerd door de Britse versie van de Autoriteit Consument en Markt. 91 procent van de ondervraagde volwassenen... zijn minimaal één keer per week tv te kijken in de woonkamer met familie. Volgens de onderzoekers komt het vooral omdat de beeldkwaliteit... van de televisies in de woonkamer sterk verbeterd is. Overigens wordt er tijdens dat gezamenlijke tv-kijken... wel veel op de tablet en de smartphone gekeken. Paroolcolumnist en presentator van Met het oog op morgen... John Jansen van Galen ageert tegen de toneelstukjes op radio en tv. In zijn column beschrijft hij hoe hij toevallig op de redactie van de Wereld doorbeland. doorbelandt... waar op dat moment de hele uitzending wordt gerepeteerd. Samen met gasten en tafelheer. Het gaat zelfs zover dat tafelheer Jan Mulder te horen krijgt... wanneer hij het beste kan interrumperen. Uh, John, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kwam je daar eigenlijk terecht? Ja, ik was... Uh... Ik was, was bezig met een uh, rondleiding en ik was met een kennis die, moest, uh, die op, de, op de tribune zat en ik vroeg of ik ook even mocht kijken. En ik uh, loop wat verder dat gebouw in en dan blijkt... In een, in een zijzaaltje het hele gezelschap al gereed te zitten om, uh, om de hele uitzending van tevoren uh, als bij wijze van generale repetitie door te nemen. En wat zag je daar allemaal? Nou, daar zat de hele, het hele stel rond de tafel. Uh, de presentator met uh, de gasten en de gastheer. En juist was aan het woord een gast. Het was menig boer Aad toen uit de serie Boerzoek Vrouw. Die zijn verhaal al deed wat ik hem een kwartiertje later ook echt zo in de uitzending hoorde doen. En uh, een regisseur die riep van dan zou het mooi zijn als Jan jij Jan hier tussen beiden kwam. Ja. Nou, uh, want even, even om dit hele onderwerp uh, even precies te duiden. Want wij hebben vanochtend, een van onze redacteuren heeft ook een voorgesprek gehad. Daar is dit al in genoemd, hè? Ja. Uh, van Boer Aard. Wij gingen even in onze gedachten terug en dachten van ja, er was een, een akerfietje tussen uh, Boerzoekvrouw en De Wereld Draait door. En uh, we hebben dat even uitgezocht. Boer Aad is helemaal nooit bij de Wereld Draait Door geweest dit seizoen. Wel een acteur, Remco Vrijdag, die hem speelde. Oké, okay, nou, dan was die het. Ja, ja. En, en dan klinkt het wel logisch dat ze zo'n toneelstukje stukje even repeteren, misschien. Ja, dat, uh, dat zou best kunnen. Maar het gaat natuurlijk in het al. Uh, mijn aanleiding voor het stukje was voornamelijk dat ik begreep dat Michael Bogert was afgezegd bij Knevel en Van den Brink... omdat hij geen tijd had om te repeteren. En dan denk ik, ja, wat krijgen we nou? Zijn het nu gesprekken met mensen die in zijn uitzending komen... of uh, moet alles van tevoren worden gerepeteerd? En dat is wat ik in de media, radio en televisie steeds meer zie. Want daar gaat de column inderdaad verder over... want ook in uw eigen uh, met het morgen gebeurt, dat begrijp ik. Ja, dat, daar moet je als presentator met hand en tand tegen verzetten dat niet alle vragen al op papier staan en dat die ook worden doorgenomen met de gast inclusief het mogelijke antwoord dat ze geven, ook met ook correspondenten zijn daar erg op gespitst dat ze precies van tevoren weten wat er gevraagd zou gaan worden, dan kunnen ze het antwoord thuis al reeds opschrijven en als je dan iets vraagt wat niet op dat papier staat dan raken ze van slag en dat, dat vind ik een kwalijke ontwikkeling Maar is het, ook wel, het is ook wel lekker dat zo'n gesprek met zo'n correspondent een beetje doorloopt, dat hij een beetje weet wat hij, wat hij kan verwachten qua vragen Ja, maar als hij goed op de hoogte is van de situatie waarover de praat, dan kan hij met elk mens daar, en dat zou een heilzaam zijn ook, omdat hij dan als het ware ook met de luisteraar zou kunnen praten, daar elke vraag over beantwoorden. En als hij die, die niet kan beantwoorden, dat zou ook wel eens een verademing zijn op radio en tv, dat iemand dus zegt, nou meneer, dat weet ik niet, of daar heb ik geen idee van. het is allemaal Doordat je het allemaal gaat repeteren, lijkt het allemaal in betongeroten uh, vast te staan. En dat, uh, ja, vind ik, vind ik een aantasting van de werkelijkheid. Ja. Vind je niet een soort van Hans die uitlegt hoe een truc werkt. Want dit gebeurt natuurlijk al jaren achter de schermen. Ja, nou dat is juist mijn bezwaar. Het gebeurt al jaren achter de schermen en de meeste luisteraars aan wie je dit vertelt... of kijkers eh, horen daarvan op, dus die weten dat niet. Dus het is een vorm van bedrog. Ja. Nog even een ongescripte vraag van mijn kant. Ga je nog een mooi gedicht lezen vandaag? Vandaag? Ja, ik lees gedichten, maar ik zoek de gedichten die voor de uitzending van zondag... Zoek ik altijd pas op zondagmiddag uit. Kijk aan. John Jansen, verhalen, dank even. Aan okay. de telefoon kwam you. die. Uh, dank u wel. Dag. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Beat. <middels> Beatles Blokken. Het mediaarchief. Archief. Daarvan gaan we terug naar de zomer van 1983. De KRO had een programma nodig om de zomeravonden op te vullen... en daarvoor trokken ze de drummer van de band Lucifer aan om het te presenteren. Henny Huisman was dat. Zijn idee was, laat mensen nummers van hun favoriete artiest nadoen... en laat een jury daar commentaar op geven. In het programma mochten de juryleden de act die ze niks vonden... ook vroegtijdig laten stoppen. Een Litouwers-imitator met twee mannelijke achtergrondzangeressen... werd genadeloos afgekapt. Uh, wie heeft dat op zich geweten? Mirri's Vaas heb ik toch helemaal niet aan het woord gehad? Hè? Nee, nee. Oh, was, was het ja, nou, Ik, was, ik wa ja. moet toegeven dat ik de eerste was die uh, wegdrukte. Ik vond het, moet wel zeggen dat ik het erg goed vond. Het, is, het heeft natuurlijk iets gênants om op een knop te drukken... en daarmee uh, mensen te kennen te geven dat ze moeten stoppen. Dat vind ik een beetje moeilijk, maar niettemin. Uh, ik vond het hem ook heel mooi doen. Vooral uh, die stand van Lee Towers, zo'n beetje door de knieën. Ik heb altijd, hè, waarbij je de indruk krijgt... alsof de man een mutte aardappel in zijn broek heeft. Het is echt heel ja. opmerkelijk. Een echte hele eigen stijl. Ja. En uh, ja... Maar het was even wennen met, met, dit, uh, met dit kostelijke duo dat hem uh, begeleidde. Ze deden het voortreffelijk, ja. maar het is even wennen ook uh, uh, ja, de benen die, van die dame. Ik die weet... zangeres met die snor. Ja, ja, ja. <laughs> ik had verwacht dat, uh, dat de dame de benen wel zou hebben geschoren. En dat vind ik toch natuurlijk een beetje, ja, ja een beetje detail misschien. Maar, ja, ja. Ja. nee, ja, maar erg was die leuk. 1 maar... oh. minuut 45 seconden op de televisie, hè? Ja. Dus kijk eens aan. Dat is bij de ster heel duur hoor. Daar yes. dacht ik ook. Bij de ster is het heel duur. Dankjewel. Fantastisch. Sleet hours. Zijn ze goed? Uit de zomeravondshow was dit. Met dit programma was een nieuw fenomeen ontdekt op de Nederlandse TV: de playback-show. Henny Huisman zou daar een glansrijke carrière op bouwen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Asje ten Broeke, tegenwoordig columnist bij de Volkskrant... kunnen we zeggen, en uh, freelance-journalist. En Aard van de Heuvel is al jarenlang journalist en programmamaker. Hartelijk welkom allebei. Het heeft nogal wat ophef veroorzaakt. De drie sigaretten die cabaretier Hans Steeuwen afgelopen zondag tijdens de uitzending van Zomergasten opstak. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit legde er een boete op. En gisteren bracht die NVWA een bezoekje aan de studio's van de VPRO. En die hebben dat dan weer uh, gefilmd. Uh, je hebt het bekeken, Aard van de Heuvel, wat vond je ervan? Ja, ik vond het een ridicule vertoning. En het uh, valt mij ook op dat op Twitter zie je genadeloze uh, uitlatingen weer over waarin een klein land klein kan zijn. Maar je uh, komt er nauwelijks een tweet tegen van een gezonde niet-roker die schamen zich daar ook een beetje voor. En ik begrijp absoluut niet dat er bij die voedsel- en warenautoriteit... niet één verstandig mens is die zegt... jongens, laten we dit vooral heel erg low-key spelen. Niet te overdreven, want uh, we maken ons echt belachelijk. Ja. En het, het is mij eigenlijk uit het hart gegrepen... want uh, ik heb ontzettend veel moeite met de bureaucratie... en de doorgeschoten regelgeving in dit land... En denk erom dat niet de minste van ons, Tjenk Willink... ooit onderkoning van Nederland, ooit eens gewaarschuwd heeft... dat die bureaucratie en die regelgeving zelfs de rechtsstaat kan bedreigen. Het is echt belachelijk dat mensen hier naar zitten kijken... en die mensen van de autoriteit weten niet wat ze aandoen. Je ziet aan de ene kant een, een volkomen corrupte man... die iedereen en alles bezwendelt... en dan met 25 miljoen euro zijn rechtszaak afkoopt... Je ziet een ander onderwerp waar we het dadelijk over kunnen hebben. Je ziet heel veel dingen waar het zo ontzettend fout gaat. En aan de andere kant worden we buitengewoon flink als het om deze futiliteiten gaat. Mm. En dat wordt ons niet in dank of dat wordt die mensen niet in dank afgenomen. Noem, nee. Nee. En een, programma over, een televisieprogramma over bureaucratie en regelgeving zou een zegen zijn. Ook in dit land, want het is niet alleen exclusief voor Nederland. Als je nog even, hè, die, dat filmpje, het is een heel kort filmpje, de VPRO heeft dat even gefilmd. We zien Peter van Inge, de eindredacteur, die ontvangt die mensen ook. Vraagt u nog naar hun identificatie, hè, of ze wel echt van die NVWA zijn. We hebben ze trouwens even gebeld, dat klopt inderdaad, het waren echt inspecteurs. En er is een enorme hit op, uh, op Twitter dan. Ja. Snap je dat? Nee, het is, hoog, het is overduidelijk komkommertijd. Het is allemaal te tuttig voor woorden. Ja. En... Er stond ook een prachtige cartoon in de NRC van een gigantische aangespoelde groene komkommer. Ja, <laughs> nou precies. Ja. Oké, okay, nou dat filmpje laten we van, wat. het is zometeen uh, iets belangrijkere zaken uit de media in deel 2 van het Forum. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal, Jan van der Putten.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 Alle beweringen over corruptie in de partido popular zijn leugens die het imago van Spanje schaden. Dat heeft premier Rajoy gezegd in het parlement. Daar sprak hij voor het eerst over de onthullingen over grootschalige corruptie binnen zijn partij, waarin oud-penningmeester Barcenas een hoofdrol speelt. En Rajoy heeft gezegd dat hij die Barcenas nooit had moeten vertrouwen. En het waterschap Zuiderzeeland pompt vanwege de aanhoudende droogte extra water uit het Markermeer naar het Veluwemeer. Dat gebeurt op verzoek van Rijkswaterstaat. Om het water in het Veluwe meer op peil te houden en het pompen gaat zeker vier dagen door. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB verkeersinformatie Johnson Hoka. Met files op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Daar staat tussen Bokstel Noord en Bokstel drie kilometer. Bij Bokstel is een auto stilgevallen, blokkeert daar één rijstrook. En op de A16 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Bij de Van Brie Noordbrug op de parallelrijbaan er staat drie kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. En richting Zierikzee op de N59. Daar staat tussen Knoop het Splein en Den Bosch 4 vier kilometer. En verderop, daar staat tussen Bruinissen en Nieuwekerk twee kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Asja ten Broeke en Aad van der Heuvel. We hoorden net John-Jansen van Galen, paroolcolumnist. Hij schreef een column over de gescripte televisie- en radioprogramma's. Asja, ben jij er verbaasd over dat de journalistieke programma's van tevoren worden gerepeteerd? Nee, helemaal niet. Je ziet dat bij elk radioprogramma waar ik ben geweest, zo'n beetje, worden, worden eerst de vragen doorgesproken. En Wordt er gesproken over, hè? Zou hier, na aanleiding van deze vraag... kunnen we het even hierover hebben, kunt u dat even vertellen? Bij televisie is dat niet anders. En hou jij je er als, als geïnterviewd ook aan? Nee, als ik geïnterviewd uh, word, dan hou ik mij daar niet altijd aan, nee. Maar dat is ook het leuke van live. Je kan wel... Goeie, kijk, er zijn twee kanten aan de zaak. Ten eerste heb je voorbereiding. En dat is voor elke journalist belangrijk, welk medium je ook voor werkt. En aan de andere kant heb je natuurlijk dat als het live is... er altijd ruimte is voor spontaniteit. Je kan als gast gewoon scheid hebben aan wat er vooraf besproken is. Dus dat blijft. Dat, ik, ik snap eigenlijk niet waar de man zich zo vreselijk over opwint. Moet ja. ik eerlijk bekennen. Aad snap je de ook de de... het wel? Ik denk dat hij een beetje door de war gooit. Het scripten van programma's en wat zij zegt, de, de voorbereiding. Natuurlijk is er een voorbereiding. Je, waar, waarom nodig je iemand uit? En, de presentator van dienst die krijgt 24 onderwerpen voor zijn kiezen. En hij weet niet alles van iedere onderwerp. Maar dat staat iedere presentator vrij. En zoals Janssen van Gale dat zegt... dat moet je ook met hand en tand verdedigen... om je eigen vragen in te vullen... Ja. en op een gegeven moment te reageren... op iets wat je plotseling uh, hoort. Ik zelf heb uh, een paar maal... Uh, bij De Wereld Draait ik heb nooit meegemaakt dat er ja. iets gescript werd. Ja. ja, er werd wel gesproken over het onderwerp en waar, je, ja. waar ze het over willen hebben, maar dat laat mij als geinterview ja. weer vrij. Maar het punt wat hij maakt, ik denk dat dat op zich uh, goed is. Alleen de voorbeelden die hij erbij haalt, die kloppen dan misschien niet. Want, nee. nou ja, goed, we hebben net even uh, Nee, maar een heb soort ik het ook niet over, hoor, de voorbeelden. Want nee, nee, maar dus ik voor heb, want he, hij he. noemt ook het voorbeeld van uh, Knevelen van der Brink, die dus deze week werken met gaspresentatoren. En dan vind ik het niet zo gek dat als daar een, een gaspresentator zit die niet gewend is om zo'n programma te presenteren, dat je dat smiddags even doorneemt, Van, ja. nou, hier gaan een filmpje laten zien. Ja, op de eerste plaats moet je dus niet werken met gastpresentatoren. Nee, okay. Je moet niet maandenlang zeuren om een programma te krijgen en dan met vakantie gaan. En dan goddomme ook nog presentatoren die, Marijnissen, Bos, ja. die mevrouw van het CDA. Dat zijn politici, dat ja. is een heel ander beroep. Nee, okay, dat was, vind ik raar uh, hoor. Ik dacht, er zet maar, een paar, uh, paar uh, leuke jonge uh, journalisten daar neer. die is een kans. Ja. Ja, ja, maar goed, die, die discussie ja. hebben we gehad. Maar het feit dat je dat, uh, hè, als je daar dan voor kiest nee. voor deze vorm... en dat ik hier ga oefenen, dat vind ik niet zo fijn. Nee, fel. dat, ja, dat vind ik ook. Als je mede-presentator bent, niet als kijk, als je als geïnterviewde, niet in de studio aanwezig... dan zou het belachelijk wezen. Maar die Bogaard was geloof ik een mede-presentator... Ja, dan is het logisch dat je even de andere petitie deelneemt. en even kennis neemt van welke inlassen je hebt en welke gasten enzovoort. Dat Want, vind ik het raar, en, het, en het voorbeeld van de wereld da daardoor, wat hij noemt. Wij konden het ons vanmorgen niet voorstellen dat Van Nieuwkeek dat doet. maar dit blijkt dan waarschijnlijk die sketch te zijn geweest ja. van die boeren. En dan is nou, nou hoort zo'n interruptie ook gewoon bij de sketch. Ja, ik kan dan, me best voorstellen ja. dat je dat in detail doorspreekt ja. van tevoren. Maar goed, hij zegt ook in het Oog op Morgen, het programma dat hij elke zondagavond presenteert. Eh, dat je dus met correspondenten uitgebreid doorspreekt van. nou, dan ga ik die vraag stellen en dan zeg jij dit. Dat, daar maakte hij dus bezwaar tegen. Ik weet dat wel van het NOS-journaal. Daar was ik te gast omdat een aantal wetenschapsjournalisten... aanstoot hadden genomen aan de manier waarop zij met wetenschapsnieuws omgingen. Maar daar vertelden ze toen dat het, bij het in het acht uur journaal als zij daar een correspondent hebben... dat de, de antwoorden op de seconde nauwkeurig getimed moeten worden. En dat het dus allemaal van tevoren wordt doorgesproken. En ik heb, dacht toen niet, oh, wat erg. Ik dacht, ja... Dat lijkt me heel logisch, dat is heel praktisch van ze. Want bij de tv moet het eigenlijk altijd in, in een beknopte tijd. Ja, het moet in een beknopte tijd gebeuren, dat is uh, een groot nadeel inderdaad. Zelf ooit daarmee gewerkt, zoiets? Nou, ik heb zeven jaar lang uh, met het oog op morgen gedaan, ook met correspondenten enzovoort. En uh, vaak heb je gasten die sterven van de zenuwen. En dan is het heel logisch dat je even zegt, ik wil daar en mee beginnen... Maar natuurlijk moet je reageren op wat mensen zeggen... en uh, mensen zeggen plotseling hele rare dingen. Ook correspondenten trouwens, hoor. Die plotseling iets zeggen waarvan je denkt... hé, hey, we gaan dit over. En dan interropeer je ja, natuurlijk. Uh... Want het is waar wat John Jans van Ghalen zegt. Het, het, het is wel leuk af en toe als er eens dus een keer iemand zich niet aan die code houdt... en, en het gewoon spontaan wordt. Dat is ook leuk. Ik, bij, ik zit ook heel vaak bij het wetenschapscafé van Hoezo Radio... dat is op vrijdagavond op Radio 5. En daar hebben ze altijd... inderdaad nemen ze voor de uitzending even met de gast... dat is altijd een wetenschapper... nemen ze even de vragen door... En dan zitten daar twee wetenschapsjournalisten bij... die er altijd een duivels genoeg in scheppen om de hele boel in de nou, war te gooien. Ik doe daar nou ja, zelf je, ook met veel plezier aan ja, mee. Nou ja, goed, Voetbal International wordt vaak genoemd natuurlijk. Uh, het, het schijnt dat die mannen echt binnenkomen en dan gaan zitten. En er is in grote lijnen een beetje duidelijk waar ze het ongeveer over gaan hebben. Maar wie wat gaat zeggen? En dat levert af en toe wel gespetter op. Nou, maar dat is ook een les voor alle radio- en televisiemakers. Dat zo'n programma zo ontzettend populair is. Ze hebben zelfs de televisering ja. gekregen, geloof ja. ik. En natuurlijk die, die spontaniteit en dat uh, beetje praten voor de vaak. En uh, vaak over buitengewoon lullige, onbelangrijke dingen. Ja. Ja. Zeer vrouwenvriendelijke zaken. Dat, ja, dat, ja. Uh, dat, dat, dat, dat treft uh, ja. de kijker. Als je had afgesproken dat jij nu iets spontaan's gek zou zeggen. Is dat zo? Een komkommer. <laughs> ik nee, ben wij... niet zo spontaan, maar ik ben altijd heel goed voorbereid. We gaan het ja. hebben over Mart Smeets. Want na 35 jaar vertrekt hij als columnist bij Trouw. Vandaag een groot interview met hem in de krant ook. En zijn laatste sportcolumn. Zal dat een gemis zijn, Aad van der Heuvel? Alweer een interview met Smeets. Volgens mij de hele zomer is de krant zwart geverfd... door interviews met Mart Smeets. Ja, dit is een aanleiding van zijn 35 jaar columnistenschap bij, ja. uh, bij Trouw. En, en daar stopt hij dus er weg. weg. Ja. En, uh, ik denk dat als hij bij Trouw onmisbaar zou zijn. Zijn, zoals Jan Blokker ooit bij de Volkskrant... dan zouden ze hem niet hebben laten gaan onder het credo van verjonging. Kijk aan. Asja? Ja. Waarmee niks ten nadele van Smeets gezegd... want ik vind het echt een van de, nee, de beste televisiepresentator die we hebben. Een verteller. Dus daar is niks mis nee. mee. Maar naast de 1400 boeken die hij heeft geschreven... de <lacht> vele muziekprogramma's die hij maakt, de columns die hij schrijft... Uh, denk ik dat Trouw op een gegeven moment dacht... kom, het is tijd voor uh, een nieuwe kracht. Ja. Was hij een beetje over de houdbaarheidsdatum heen met Trouw, vond je? Ja, ik, ik moet zeggen, ik lees... Uh, ik, ik, ik, ik lees uh sowieso sportcolumns, zeer sporadisch. Ik ben een beetje, er is een Engelse uitdrukking, um, talking about music is like dancing about architecture. En dat vind ik eigenlijk over sport ook. Praten over sporten, zoals dansen over architectuur, dat moet je eigenlijk niet doen. Dat is een beetje zot. Ik kijk graag sport, maar zodra mensen erover beginnen te kletsen, haak ik al snel af. Dus ik moet zeggen, ik weet eigenlijk niet genoeg over Mark Als hij even, op tv komt, ga ik ook altijd plassen. Moet je in in niet tegen het televisieprogramma Voetbal International zeggen? <laughs> ik kijk dat dan ook nooit. Bovendien zijn ze heel vrouwenvriendelijk, vertel je. Dus dat heb ik nog meer aan de neiging nog, ja. om naar te ja, maar, maar, Want jij bent zelf vertrokken bij trouw, heb je hier vorige keer uh, verteld. Ja. Uh, begint uh, Of 1 augustus begonnen bij de vol volkshand, mm -hmm. maar er moet nog een column in komen. Ja. Uh, zijn ze bezig bij trouw om het bestand op te schonen? Ik geloof of? niet dat die twee dingen met elkaar te maken hebben. Want ik, wat ik had begrepen uit, uit uh, van Maart Smees is dat hij vanwege verjonging. Uh, daar um, vriendelijk doch dringend verzocht uh, is om plaats te maken... en dat hij dat ook zelf wel graag wou. En ik ben gewoon naar de concurrent overgelopen. Dus dat zijn twee ze dat verschillende Vonden ze dat leuk eigenlijk bij trouwen? Of? Nee, dat vonden ze niet leuk bij trouwen. Ah. En terecht. En hoe uiter zich dat? Dan ga ik het op de radio niet over hebben, nee, Jurgen. <lacht> nee, dat moet ik eigenlijk wel doorvragen, want ze deden dus niet zo aardig. Ik zeg niks. <lacht> nee, nee. nee goed. Nou ja, er hangen tegenwoordig ook camera's bij een radio -uitzijn. Dus Mensen zien nu jouw gezicht, dus die kunnen zelf ja. wel die conclusie trekken. Maar hiermee is toch een antwoord gegeven... Ja. Zeker. Um, nieuwsuur dan nog even voor de rechter. Uh, morgen speelt die zaak kort geding. Uh, Groningse instelling heeft dat kort geding aangespannen. Nieuwsuur wil camerabeelden laten zien van een sterfgeval... in de instelling door hardhandig optreden van de hulpverleners. Maar de instelling wil dat voorkomen... omdat de privacy van de werknemers niet gewaarborgd zou worden. Op 8 juni besteedde het Radio 1-onderzoeksprogramma Argos... ook al aandacht aan de dood van de vrouw in de... Uh, in dit time-out-ruimte, zo heet dat. Uh, Argos liet de forensisch patoloog Frank van der Goot... naar de bewakingsbeelden kijken van dat moment... waarop die vrouw dus op de grond ligt en niet, uh, niet meer beweegt. Daar hebben we even een fragmentje van. Oh jee. Dit zijn die hele diepe ademhalingsbewegingen met de hele romp. Het is vijf keer. En zes keer. En... Kijk, hier verdwijnt het. Wat verdwijnt? De ademhalsbeweging wordt niet meer gemaakt hier. Wat betekent dat? Ja, het is leuk te zeggen vanaf een video... maar als dit is wat ik denk dat het is... dan is het op dit moment is het, is, is het aan het misgaan. Ja, voor de goede orde. Hij kijkt dus naar de beelden. Dit is een radioprogramma, dus we zien de beelden niet bij. Hij vertelt wat hij, wat hij ziet. En die beelden wil Nieuwsur dus nu wel laten zien. Aard van de Heuvel. Logisch dat de instelling naar de rechter stapt... Nou, logisch. Het gaat heel ver. Ik, ik hoorde in je inleiding om kwart over twaalf zeggen... dat Rob Koster uh, geen commentaar wilde geven. Ja, die u zegt, de zaak is onder de rechter. Omdat ik mag de onder de rechter is, als ik het namens hem mag doen. Er is door vier verplegers een handeling gepleegd... waardoor een vrouw is overleden. Uh, die zaak is weliswaar geseponeerd, maar dat zegt nog niet alles... En het programma zegt nu, luister, wij hebben de indruk... dat dat veel meer voorkomt in Nederlandse instellingen. Vandaar dat het maatschappelijk relevant is om hierover te praten... en om deze beelden te laten zien. En we beloven de instelling dat we uh, iedereen die daarop voorkomt... zullen anoniem zullen maken. Nou, ik vind dat een heel rechtvaardig journalistiek principe. En dat moeten zij, maar vertrouwen dat nieuws u dat en dan doet. En dat instituut, die dus andere belangen heeft, die wil natuurlijk niet dat die zaak wordt opgerakeld. Nee. Dat begrijp ik allemaal best. Maar vergeet ook niet die, die, die locatie van Novo, want dat was de instelling, is ook gesloten. Dus er is wel degelijk iets oh. aan de hand geweest. Ik begrijp dat ze proberen dat te voorkomen, maar ik hoop oprecht dat de, de rechter. Uh, dat zal negeren. Ja. Uh, waarom laat nieuws uur niet gewoon zien? Van, nou, dit hebben we ervan gemaakt. Dan zijn die mensen ook uh, tevreden en, en gerustgesteld. Ja, ik weet natuurlijk niet waarom nieuws u dat doet, maar ik kan me wel zelf heel goed voorstellen. Ik erg me al jaren aan de cultuur die er in Nederland heerst, dat je als journalist je werk in zijn geheel maar steeds moet laten controleren door mensen waarover je gaat, alsof je niet vertrouwd kan worden. Alsof nieuws u niet te vertrouwen is. Als zij zeggen, wij hebben die beelden geanonimiseerd, dat je dan niet gewoon kan aannemen. Ja, dat hebben ze gedaan. Ik stel mij voor dat als een schilder mijn huis komt. ...dat ik dan zeg, maar ik blijf er wel telkens bij staan... ...want ik denk niet dat je je werk goed doet... Mm. Dat is bespottelijk. Ik, ik heb dat ook met mensen die altijd de hele stukken willen lezen. Ja, ik wil wel toestemming geven. Dan heb je iemand keurig op band geïnterviewd. Maar ik wil wel toestemming geven voordat het gepubliceerd kan worden. Ik vind het tuttig. Ja, um, ja nou, Het is die... meer dan tuttig. Het is, ja. meer dan tuttig. Ja. Het is ja. ook, als je dat aan bijvoorbeeld Amerikaanse journalisten voorlegt... die kijken je ook vol verbazing aan. Zo van, ja, hè? doen jullie dat? Want Laten jullie je stukken niet. accorderen. Zo heet dat ook in sommige ja. kringen. Hè? Door, uh, door degene die je intervieren. Interviewt. Dat is ook gewoon heel raar. Ik vind dat je een journalist erop mag vertrouwen dat die zijn werk goed doet. zij dit... schenden ze hun eigen integriteit. Ja, als, je dat, als, je, als nieuws je dat niet goed zou doen, ja, dan, dan, dan krijgen ze voortdurend rechtszaken aan hun broek. Als ik mijn stukken niet goed schrijf, dan wil niemand meer met me praten. Dat dit, lost zichzelf op. In dit geval was dat programma dus of buitengewoon fatsoenlijk. Of ze hebben het laten zien omdat ze daar commentaar op uh, vroegen... wat ik me dan wel kan voorstellen. Want het kan interessant zijn dat zo'n instelling... naar aanleiding van die beelden daar ook iets over zegt natuurlijk. En volgens mij wilden ze wederhoorplegen, had ik begrepen. Okay. En was dat waarom ze de beelden lieten zien... maar die waren toen nog niet geanonimiseerd? Want nee. dat, dat kwam pas later in hun editproces. Wederhoor ja. is uitstekend. Ja, dat is toch prima. Ja. Ze doen precies wat een journalist moet doen... Ik kan me niet voorstellen dat de rechter de mensen van die instelling... met hun lulsmoes over privacy gelijk krijgt. geven. Oké, okay, nou, de Aad denkt dat ook niet, hè? Nee. nee. Oké, okay, uh, jullie waren het echt geen acteurs hier vandaag. Uh, we hebben het ook zo spontaan mogelijk gedaan. Ja. Volgens mij kunnen we tevreden zijn. Uh, wij weten de onderwerpen waar het over gaat en we zeggen er iets van... En Soms vergeet je ook helaas dingen, namelijk dat als er sigaretten worden gerookt op het scherm... dat ik verbijsterd ben dat de, de interviewer daar niks van zegt. Nee. Dat de interviewer ook niks zegt over een geweldige filipica van een Britse meneer tegen de islam. Dat die interviewer niet zegt van, dit is uh, drie maal Wilders zie ja. ik hoor op dit ogenblik. Dus, dus Hans Theo, je bent het eigenlijk wel met Wilders eens, had hij moeten zeggen. misschien. Bijvoorbeeld ja, ja dat op zijn minst ja. ja. Okay, nou, uh... Een interview met een eigen mening maakt gesprekken wel interessanter. Altijd. Dank dat jullie hier waren. Asja ten Broek en Aard van Heuvel voor het uh, mediaforum. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Zweedse zangeres Emilia Militekoe. Wonderful staat op de Radio 1 CD van deze week. I Belong To You heet dat album en het is dus van de Zweedse zangeres Emilia Mituku. Kandidaat vandaag in de Nationale Nieuwsquiz is Erik Nijland. Hij is 40 jaar, komt uit Markelo. Uh, jouw collega, daar doe ik keer mee. Jullie hebben een soort onderlinge strijd, hè, begrijp ik. Dat klopt, ja. Die jij bent uh, degene... twee of drie weken te gast. Kijk aan, dus jij moet het spits afbreiden en de, de hoogste score neerzetten. Wat jullie betreft, maar ook over die 112 heen. Want dat is de hoogste score tot nu toe. Okay. Uh, we gaan kijken hoeveel je komt. Eerst de nieuwsfactor bepalen. Yes. Hij verkoopt het bedrijf en krijgt ervoor een beloning. 5,7 miljoen euro. De nationale nieuwsquiz. Waar ze niet blij mee zijn, is dat de topman al na één jaar bovenop zijn salaris. 5,7 miljoen meekrijgt. 5,7 miljoen euro. <middels> Het is gewoon een beloning in cash die gewoon uitgekeerd wordt zonder verdere voorwaarden over de prestatie die geleverd moet worden. En dat vinden we ook niet goed. Dat betekent dat topman Jan Benink toch een beloning krijgt van 5,7 miljoen euro. Nog steeds zijn er flinke bonussen in omloop in het bedrijfsleven. Vanwege de verkoop van een bepaald Nederlands bedrijf krijgt de topman dus 5,7 miljoen euro mee. Je voelt hem al aankomen, vraag 1. Van welk bedrijf is deze Jan Benink de topman? Van Douwe Egbert, Master blender. Dat is goed, ja. Vraag 2. Het protest tegen deze nieuwe hoge bonus... kwam naar voren tijdens de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf. Maar vanuit welke hoek of van wat voor club kwam die kritiek op die vergadering? Weet ik niet. Pensioenfondsen, die, uh, die hebben die zaken aan de orde gesteld daar. Vraag 3. Kop uit de krant. Die luidt als volgt. Stop allemaal met Twitter. Stop allemaal met Twitter. Gaat dit over 1. Regeringen vragen bij Twitter steeds vaker persoonlijke informatie op van Twitteraars. Dus genoeg reden om je account op te zeggen. 2. Het grote hackersfestival dat momenteel in Nederland wordt gehouden. Waar de organisator opriep onder andere te stoppen met Twitteren en googlen via het mobieltje. Of 3. Dit een vrouw vast vanwege het ronselen van Syriëgangers. Ouders zijn ongerust en roepen hun kinderen op om te stoppen met Twitteren. Omdat ze via Twitter benaderd worden. Stop allemaal met Twitter. Antwoord 2. De hackers. Dat is goed. Het kop uit het AD van vandaag. Vraag 4. Dat hackersfestival. Dat is het grootste festival van Europa. En gisteren sprak niemand minder dan Julian Assange... de bezoekers toe via een videoverbinding. Waar vindt deze conferentie plaats? In welke stad? Uh, Amsterdam. Dat is niet goed. Dat is Alkmaar. Vraag 5 is een geluidsfragment. Wie is dit? Zodra er aan het beleid andere mensen sleutelen... dan draait de club weer als een, uh, als een tierlier, denk ik. Dat is uh, Foppen. <laughs> ja. Van Heerenveen. Ja, ik vind in zijn geval... Uh, vind ik Fopper gewoon goed. Dankjewel. je wel. Eigenlijk uh, kiezen we altijd de achternaam, maar het is Fopper de Haan, hè? Foppe de Haan. Vraag 6. Hij gaat uh, mogelijk weer een functie bij Heerenveen uh, vervullen. Ziet deze terugkeer wel zitten nadat bekend werd... dat wie de nieuwe interim-directeur van Heerenveen is geworden? Oeh, dat was... Sigaro? Figero? Nee, dat is niet goed. Gaston Sporre, zo heet hij. Sporre, Ja. ja. Laatste vraag. Nog vier punten kun je daarmee verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus geen persoon, maar een onderwerp. En als je het weet, mag je het onmiddellijk stoproepen. Want uh, dan zetten wij de tellen met de punten ook stil. Hier komen de aanwijzingen. Vier. Ik was zomers en er was er ook eens winters. Drie. In een vervolg op mij werd er getrouwd en bevallen. Stop. Dat was de klifhemmer van goede tijden, slechte tijden. Uh, de volgende aanwijzing was geweest. Ik bracht een tijger, een prinses en een Barbie op de buis. En voor één punt. De alcoholbranche heeft opgeroepen dat programma's als ik van de buis moeten verdwijnen. Ai. Dus het is niet uh, de cliffhanger van goede tijden. Het is oh uh, OO Gerzo. Er was ook een winterversie van. Die heette OO ja. Tirol. En oh ja, gisteren hebben we die hele discussie gehad hè, over dat uh, drankgebruik. Um, je komt uiteindelijk op drie. Dat betekent dat er zometeen 38 nodig zijn om hoger dan 112 te eindigen. Dus schandalig dat er zoveel uh, idiote berichten de eten in gebracht worden. Nou, dat vind ik geloof ik wel. Heel Nederland moet het weten. En dat is mijn stelling. In stand.nl straks om half twee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 Terug bij Erik Nijland, 40 jaar uit Markelo. Ja, het is eigenlijk een onbegonnen zaak, Erik. Daar kunnen we denk ik wel helder over zijn. Je moet er 38 nodig hebben om hoger te scoren dan 112. Uh, en dat komt vanwege uh, de matige 3 in de eerste ronde. Maar we gaan toch kijken hoeveel je komt. Hier komen de vragen. De nationale nieuwsgis. Welke gemeente gaat het besluit om 75-plussers te weren... bij stembureaus Jeps. heroverwegen? Weert. Dat is goed. Hoe heet de tv-kok die een schikking heeft getroffen... met zijn oud-compagnon na uitspraken op tv? Herman en Goed. Van welke instantie is bekend geworden dat het goud uit de nazi-buit in bewaring nam? De Nederlandse bank. Goed. Bij een busongeluk in welke Friese plaats zijn twaalf mensen licht gewond geraakt? Leeuwarden. Engelum. Hoe heet de minister die de werelddekking uit het basispakket van de verzekering wil halen? Pas. Schippers. Welke voetbalclub heeft zich versterkt met de Ghanese spits Amoa? Herocles. Dat is goed. Er is in Londen een schikking getroffen voor het lekken van het pseudoniem van welke schrijver? Pas. J.K. Rowling. Hoe heet de minister die zaterdag meestal varen op de P van de a boot bij de Gay Pride? Dijsselbloem. Goed. Woorden als nikker, mietje en manker zijn voortaan taboe in het stadion van welke club? Liverpool. Goed. Hoe heet de Zimbabweanse leider die met pensioen gaat als hij de verkiezingen niet wint? Mugabe. Goed. In welk land is de aanklacht ingetrokken tegen de man die bekend stond als de grootste seriemoordenaar ooit? Egypte. Zweden. Sebastian Verschuren reageerde teleurgesteld omdat hij de finale vrije slag op welke afstand niet haalde? De 100 meter. Goed, hoe heet de Thaise koning die vandaag na nou vier jaar wordt ontslagen uit het ziekenhuis? Pas. Boemibol. Welke gemeente krijgt het skelet van de dode aangespoelde potvis in Bruikleen? Alkmaar. Harlingen. Wie wordt hoogstwaarschijnlijk het nieuwe Nederlandse lid van de Europese rekenkamer? Dat is goed. Hoe heet de oud-oranje-aanvoerder... Uh, die niet is opgeroepen voor het oefenduel met Portugal? Schneider. Goed, wat kent de Belastingdienst steeds vaker... Kentekens. om te controleren of er nog rekeningen openstaan? Nummerplaten, kentekens, is uh, goed. Maar 38 zijn het er niet. En die waren er nodig om over de 112 heen te komen. Uh, dus dat is niet gelukt. In deel 2 heb je wel laten zien dat je het nieuws echt wel gevolgd hebt. Je komt in totaal op 33, want er waren er 11 goed. Maalde 3 uit de eerste ronde. Maakt dus uh, 33... En nu maar alvast of die collega niet hoog gescoord, was, moet je dat een heel jaar horen. Hij zit gelukkig in een andere week. Ja, ja, precies. Ja, dat zou allemaal mooi worden dat jullie het uh, in dezelfde week tegen elkaar moesten opnemen. Uh, Oké, okay, nou we houden dat uh, wel even bij, die onderlinge scoren. Um, je krijgt van ons mee de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Fantastisch. En ik uh, reis je, uh, wens je een goede reis terug. Ben je op de motor, want je bent een motorfreak. Nee, ik ben niet met de motor vandaag. Het is er wel weer voor. Het is er zeker weer voor. Ook weer voor een uh, mooie werklunch. Uh, die doen we dan een beetje hier op het terras uh, naast ons. We gaan praten over ZZP'ers en waar die het liefst willen werken. Zometeen na het NOS. You Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. live.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 Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur... naar de Nederlands ondertitelde film Une chambre en ville. Meer info op tv 5 50, 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen! Inderdaad, leesplan bestaat 50 jaar.